De Amsterdamse politie zegt in een reactie dat agenten klem kwamen te zitten tussen de vechtende partijen en roept op tot kalmte. Israël en Egypte hebben een overeenkomst bereikt over de vrijlating van een Israëlier die vastzit in Cairo. Ilan Grappel werd ruim vier maanden geleden in Egypte opgepakt op verdenking van spionage. Later werd de aanklacht afgezwakt tot opruiing en vernieling.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Sven Kramer die mag meedoen aan het NK-afstand. Dat werd vandaag bekend. Samen met Ermen Wennemar praat ik met hem over zijn voorbereidingen. En journalist Irene de Zwaan die is net terug uit Syrië. Ze heeft er tien dagen rondgereisd. Verschillende kanten gezien van de opstand. En rond kwart voor tien hoor je hier haar verhaal. Today's Topics... Ja, waar praat men over? Zowel bij de groentenboer en aan de boltafel. Liekeveld. Nummer 5. Bij een ongeluk is de politie er normaal zo snel mogelijk bij... Dit weekend was de politie er wel heel snel bij toen een auto achterop een file inreed. Want ze veroorzaakte het ongeluk namelijk zelf bij een achtervolging. De politie hield zeg maar de snelweg expres, creëerde ze expres een file. Dus en dat zag ik op tv altijd, dan waarschijnlijk doen ze dat omdat er een achtervolging gaande is. Toen zag ik ze inderdaad al gelijk aankomen. Ja, en toen knalden ze vol op de, op de paar auto's achter ons erop. En toen, uh, ja, toen was er een hoop rook. En toen die rook weg, weg was, ja, dan zag je een ravage. Nou, nu zien we het resultaat hier ook. Ja. De vluchtauto is zelfs zo hard op de file van de politie ingereden dat één man het niet overleeft. En daar ligt het daar dus, een, een, een man die dood is. En dat is, nou ik het vertel, ik ga helemaal, ik ben, man. De politie die doet wel vaker dit soort acties. Bijvoorbeeld als de situatie zo dreigend wordt dat ze dit nodig vinden. Bij mijn weten is het nog niet eerder zo misgegaan met zo'n ding. Meestal is dat behoorlijk effectief. Zeker als er bijvoorbeeld ook vrachtauto's bij worden gebruikt. Maar wellicht dat er niet op dat moment ook vrachtauto's op de weg waren. Maar dan heb je natuurlijk al behoorlijk breed en robuust materiaal op de weg staan... waar de gemiddelde verdachte wel van denkt, nou, nu maar ho. Maar deze verdachte die dacht, nu maar gassen. Ze hadden toch net getankt, want daardoor is de hele achtervolging ontstaan. Tanken zonder betalen. Moet je kijken, dat voor 80 euro. Benzine, omdat ze niet hebben betaald. Weet je toch ziek, die gasten moet je eens ophangen. Echt waar, aan de hoogste de politie van Utrecht die denkt daar anders over. De beide verdachten, zowel de bestuurder als de bijrijder, zaten in, in verzekering. En Ten aanzien van de bijrijder is gisteren besloten... dat er onvoldoende verdenking in zijn richting is... als het gaat om het inrijden op de file waarbij dodelijk slachtoffer te betreuren is. En als het gaat om het rammen van de politieauto's. De andere verdachte die dus achter het stuur zat... en onder andere een politieauto en de file ramde, die wordt beschuldigd van doodslag. Nummer 4... Bridge is een oude lullenkaartspel, maar als het om een WK gaat... dan zijn daar opeens de jonge Laura en Marion. Laura is 27 en Marion 26. En dat is best jong voor een Britsster. Ja, als je het vergelijkt met de gemiddelde leeftijd hier... dan ben ik wel een van de jongsten. Maar bridge, is dat nou een beetje leuk? Nou, eigenlijk vind ik het winnen gewoon het leukst. Ja, dan ben ik wel benieuwd wat je zoal wint bij een potje bridge. Ja, mijn vader die speelt. Die won altijd bonbons en flessen wijn op de Britsclub. En... Uh... Ja, toen zijn we leren bridgen en steeds meer, meer, meer en meer gaan spelen. En nu zit ik hier. Ja, ik weet het niet helemaal. Het WK Bridge, volgens mij is het niet echt rock en roll, Maar misschien denken mensen daar anders over. Nee, ze denken niet dat het rock en roll is. Ik zal niet zeggen dat mijn vrienden direct denken: van, nou kan ik dat ook leren? Maar ze vinden het wel ja, toch altijd heel erg leuk om te horen. Is dat een meisje? Ja. Oh, oké. Okay. Met een, ja, dat een, aparte een, een aparte stem. Een de bridge sport te maken hebben. <laughs> Nummer drie. Een paar jaar geleden schoten de Vietnamese Loempia-tentjes... als paddenstoelen uit de grond. Maar nu hebben ze een andere booming business gevonden. Namelijk hennep. Tijdens een Europese politietop... toen probeerden andere landen Nederland hiervoor te waarschuwen. En ze zeiden tegen ons, let nou op, want jullie hebben ook veel hennep. Dus kijk of je die signalen kunt uh, terugvinden uh, in Nederland. En wel verdomd, wat denk je? Ze zijn ook in Nederland gespot. We zagen met name jonge kinderen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 En nummer twee dan bij de Eurotop van afgelopen weekend kregen de Britse premier Cameron en president Sarkozy ruzie over de euro. Want Sarkozy die wil premier Cameron zelfs buiten sluiten van het volgende Eurofeestje, omdat de Britten niet bij de euro willen horen. Waar moeien ze zich dan mee? While the UK is not in de eurozone and we have no intention of joining the euro, it is in Britain's interest to have a strong and healthy eurozone. Cameron vindt het dus wel belangrijk dat hij bij de volgende Eurotop mag zijn, maar zijn volk, de Britten, die wil liever helemaal niks meer met de rest van Europa te maken hebben. En ze hield, hen hield ook een referendum tegen de eurozone. Als Cameron daar dan achter komt, schiet hij uit zijn slot. Het is niet the right time at this moment van economische crisis to launch legislation that in-out in referendum. When your neighbor's huis is on fire, your first impulse should be to help them to put out the flames. Not lie to stop the flames reaching your own huis. This is not the time. Heel lief van Premier Cameron dat hij ons niet in de steek laat. En als het aan hem ligt, is hij woensdag gewoon bij. En dan zullen de regeringsleiders echt knoop moeten doorhakken. En nummer 1 dan. Veel slachtoffers en grote schade in Turkije... door een aardbeving van 7,2 op de schaal van Richter. De reddingswerkers hebben alle getroffen gebieden bereikt... maar voor bijna 300 mensen is het al te laat. En intussen is er ook natuurlijk heel veel schrik en schok omdat de gebouwen geregeld nog schudden. Ja, niet zo gek dat de mensen daar de gebouwen dus uitvluchten. Maar eenmaal buiten moet je je nog steeds zorgen maken. Het is daar al redelijk koud aan het worden. Zo'n 4, 5 graden boven nul. Boven uh, de, ja, de, de omstandigheden zijn uh, bijzonder slecht voor de mensen. Er is ook weinig te eten. Restaurants hebben hun deuren dichtgelaten. gewoonweg om angst uh, voor meer naschokken. Ja, het zijn er al meer dan 200 geweest. Er worden nu tenten, noodkeukens en hulpposten opgezet om de slachtoffers te helpen. De Turkse premier die bedankte alle, leden die hulp, alle landen die hulp aanboden... maar die zei dat Turkije de ramp zelf wel aankomt. En dat waren Today's Topics en morgen zijn er dan weer nieuwe. Tot dan, Lieke het nieuws, de Nederlandse nummerborden raken op. Over een jaar moet er een nieuwe combinatie van cijfers en letter bedacht worden. Tijd om de geschiedenisboeken in te duiken met Nick Versteeg van de Koninklijke Nederlandse Automobilclub. Nick, goedenavond. Goedenavond. Ja, want hoe zat dat met het eerste Nederlandse nummerbord? Wanneer en waarom werd dat ingevoerd? Het eerste nummerbord is ingevoerd uh, medio 1898. En dat was best wel aardig, want dat viel ongeveer samen met de oprichting van de Nederlandse Automobielclub. Nu de KNAC. En uh, de reden waarom het uh, werd uh, uh, ingevoerd was... Uh, in 1896 was de eerste auto in ons land binnengekomen. Uh -huh. Die reden was rond. Uh, dat waren, ja, je kunt zeggen, een beetje koetsen. Wagens, waar vroeger een paard voor zat... Maar dan met een motortje erbij. Ja. En die reden door het land. En ja, die reden ook wel eens wat hard. Maar de, de dienders, de veldwachters, die konden er best achteraan fietsen. Oh, die gingen even op, hard op, op, als die auto. Op, op, dat u. Die veldwachters gingen even hard als die auto. Die gingen even hard, dat lukte allemaal nog wel. <laughs> okay. uh, zo is het verhaal. Maar met de toenemende uh, verbetering dus van de motor en de capaciteit... konden die auto's wat sneller en de veldwachters die konden dat allemaal niet meer bijfietsen. <laughs> ja. Dus uh, kwam het idee om een uh, kenteken erop te plaatsen. Uh, dit is het verhaal. Er uh, zal misschien nog een tweede reden zijn, een administratieve reden. Ja. Nederland was het eerste land waar een nationaal een kenteken ontstond. Andere landen hadden wel kentekens, maar dat was uh, lokaal, plaatselijk. Ja, ja. Ja. Oké, okay, dus die veldwachters die moesten gewoon zo'n auto kunnen bijhouden. En eerst lukte dat op de fiets en toen lukte dat niet meer. En, en nou ja, ja, toen hadden ze een kijken, bord nodig. zien welk nummer het was. Ja. Ja. En en hoe, hoe zagen die? Dat was gewoon uh, de, de eerste auto kreeg een 1, Kan ik me zo voorstellen? Ja, ja dat uh, was nationaal. En uh, men had nog geen idee. Uh, hoeveel auto's er uiteindelijk hier zouden rondrijden. Dus men begon gewoon met auto nummer 1. En dat was een auto van meneer J. van Dam, die woonde in Zoutkamp... en was uh, eigenaar en oprichter van de Groningen Motorrijtuigenfabriek. Ja. Een merk dat in 1900 is verdwenen. Hij kreeg nummer 1, zijn broer had een auto en dat was nummer 2. Ja. <laughs> en toen drie, vier tot aan meneer? Tot aan 2065, en dat was in 1906. Dus om even een idee te geven, 1898 2000, uh, sorry, 1906, 1898, 1906, dan praat je over zeven, 8 jaar. Ja. En toen waren er dus 2000 en een beetje auto's in Nederland terechtgekomen, ja. Oké, okay, ja, en toen dachten ze, nu dus niet meer te doen, dat tellen. Nee, uh, toen is men overgestapt op een, uh, een systeem waarbij uh, per provincie een letter werd toegekend. En uh, de letter, bijvoorbeeld de letter A was Groningen, de letter E was Overijssel, K was ja, Zeeland. En Niet. achter dat, die letters stonden dan maximaal vijf cijfers. <laughs> en Noord- en Zuid-Holland hadden op den duur zoveel. Uh, ...auto's rijden, dat daar achter die eerste letter nog een tweede letter werd toegevoegd. Ja. En dat ja. systeem heeft tot 1951 gefunctioneerd. Goed, en, en daarna zijn er nog een aantal systemen gekomen. En, uh, ja, inderdaad. Ja. Maar ja, die geloven we wel. Hè? Ja, dit, dit, die, dit oude verhaal ja, was het leuks, namelijk. Ja, die gaan weer veranderen, ook dat weer. Uh, maar we begonnen dus ooit bij 1 tot aan 2065. Mooi verhaal. Nick Versteek, dankjewel. Toch Radio 1, BNN Today. Zometeen zitten ze hier allebei. Erben Wennemars en Sven Kramer. Want die gaat weer schatsen op het NK afstanden. Maar eerst Catch My Disease van Ben Lee. My head is a box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 Today, Willemijn Veenhoven. Dat is natuurlijk een, een belangrijk voetbalweekend. De klassieker Ajax Feyenoord, AZ, heeft hele goede zaken gedaan. Maar, Erwin Wendemars, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. In jouw wekelijkse sportrubriek wil je het eigenlijk maar over één ding. Ja, ik wil het eigenlijk, want het is over twee weken begint het schaatsseizoen. Dus ik ben al helemaal klaar om te gaan schaatsen. En is, ik vind het eigenlijk gewoon tijd om, uh, om te gaan bellen... met mijn grote vriend en oud ploeggenoot Sven Kramer. En als het goed is, hangt Sven al aan de telefoon. Goedenavond. Van? Goedenavond Sven. Um, je hebt alweer een drie kilometer gereden en een vijf kilometer gereden. En ik, uh, ik was me eigenlijk wel benieuwd. Hoe, hoe was dat? Weer op het ijs staan? Ja, het was even wennen. Ik, uh, ik heb natuurlijk de hele, hele winter niet gereden. En uh, ik heb wel een hele zomer getraind. Dus uh, ja, dan moet die cap weer op en dan moet je de baan weer in. En dat is toch wel even anders dan, uh, dan hard trainen. Hey, en, en hoe voelde dat, dat, dat, dat dan op het ijs? Voelde je, ja, hoe, hoe voelde, hoe voelde uh, het om weer die keiharde pijn te voelen? Nou, het gaat eigenlijk boven verwachting. Ik had... Uh, ik had niet gedacht dat ik op het niveau zit waar ik nu op zit en uh, ja, daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Wat, wat, wat had je eigenlijk verwacht? Nou, ik had verwacht dat ik misschien wel iets meer moeite zou hebben met, met de, de intensiteit en het, en het inderdaad kapot gaan op het ijs. Ja goed, uh, weet je, de absolute topwedstrijden, die moeten nog komen, maar, ja. uh, maar dat, dat is niet de... min ben ik blij hoe het gaat. Dat klinkt eigenlijk veel alsof je zegt van het viel me heel erg mee, het ging me makkelijk af. Ja, nou, het ging, het, ging ook wel, het ging ook wel goed. Ja. Ja. Kom op, Sven, Sven je was toch wel een klein beetje zenuwachtig. Ja, nee, was ik ook. Was ik, ook. Ik, was, ik was zeker zenuwachtig. Maar als je nou zenuwachtig was en het viel eigenlijk reuze, reuze mee, was je nog niet enorm opgelucht achteraf? Uh, ja, ik was, ik was wel opgelucht. Uh, zeker na de vijf kilometer, weet ja, je, de drie kilometer, ja, het is toch altijd een net niet-afstand, weet je. Ja, maar daarom, af op het weekend he, heb je een vijf kilometer gereden, dus de eerste keer dat het op, eigenlijk een echt afstand is. Ja, ja. Hoe ging die dan? En, uh, ja, die ging, die ging eigenlijk, eigenlijk naar mijn gevoel beter dan de 3 kilometer. Mm. Dus op 3 kilometer ga je eigenlijk al iets meer kapot, uh, omdat je er wat sneller in gaat. Maar ik begon met 28's toen. Ja. Vijf 5 kilometer kun je iets rustiger beginnen. En uh, die kon ik eigenlijk heel makkelijk afbouwen naar 29 naar 29's. Dus dat uh, was, uh, was wel goed. Het viel mij toch wel op dat er wat er enorme media hype rondom jou was. Want... Ja, het is toch belachelijk dat er gewoon bij een drie kilometer ergens in Insul begin oktober dat er meteen vijf kamerploegen langer te kan staan. Wat, wat ja, ja, vond jij ervan? Ja, is het natuurlijk ook wel een beetje. Ja, weet je, maar ja, ik, kan, ik kan er weinig aan doen. <lacht> ik had verwacht dat, dat, dat er wel mensen zouden naartoe zouden komen en niet dat het zo druk zou zijn. En, uh... eigenlijk vind je dat gewoon wel gaaf, hè? Dat ze allemaal om voor jou komen? <lacht> weet je, als het, als het goed gaat, is het wel gaaf. Maar ik heb, ik heb het... in mijn regalidatietrek waar ik heb gezeten, heb ik het absoluut niet gemist. En, uh... Ja, heb, heb ik gewoon een goed, en, en goed afstand kunnen nemen van alles en iedereen. Ja. En uh, ja, dan, is het, dan is het wel weer even schakelen, moet ik zeggen. Hoor. Dan is het wel weer even wennen. En ja, weet je, je ziet heel veel mensen rijden, twee wedstrijden. Weet je. En dan ja, dat toch komt iedereen weer van mij naar info toe. En uh, ja, dat is, dat is wel even schakelen. Maar is het lastiger? Want het legt natuurlijk, je hoopt toch misschien iets anoniemer weer te beginnen. En dan ja, sta je wel uh, vol, vol ja. in het spotlicht. Het lijkt me wel, wel iets lastiger. Ja, ja, nou goed, weet je, dat, dat maakt een eerste wedstrijdje, dus inderdaad wel wat spannender dan het ja. normaal gesproken is, ja. Maar had je, had je niet, niet liever de, gewoon alles geheim gehouden en gewoon lekker in je eentje gewoon ergens een wedstrijdje gereden? Ja, maar weet je, je moet toch een keer met de billen bloot. En, ja. Uh, ja, weet je. Maar je maakt er zelf ook, ook wel weer een enorme show van, natuurlijk, want je hebt natuurlijk die vijf ja, kilometer hoor, gereden. Ja, ik weet toch wennen, maar... <laughs> nee, maar als ik even naar Sven... Ja. Maar je hebt natuurlijk nu dan de vijf kilometer gereden, uh, ja. die rij je dan wel weer des Swens... Gewoon lekker in Insel en niet tijdens bij waar je eigenlijk hoorde, hoort te rijden op de kwalificatiewedstrijd. Daar ja, zoek klopt. je meteen alweer een grens op. Nou ja, heb je dat ook je... gewoon lekker, lekker nodig? Nou, ik weet niet of ik het nodig heb. Ik, heb, wel, ik heb. ik had deze planning van deze wedstrijd, die had ik wel nodig. En ja. ik was ook gewoon nog niet eerder klaar voor. Ja, ja wat, wat ik wel grappig vind, want ik had het net even met Erwin voor de uitzending. Toen zeiden ja, die Sven, dat is gewoon zo'n eigen gereid mannetje. En dat blijft hij ook gewoon. Of hij nou er nog steeds is of weer terugkomt, dat, dat gaat er bij jou ook niet uit, hè, Geloof ik. Nou ja, ik, ik ben wel, ik ben wel heel erg, uh, moet ik zeggen, professioneel met mijn vak bezig en uh, dat is niet altijd even leuk voor iedereen en dat daar maak je niet altijd even vrienden mee, maar ik denk wel dat dat de beste manier is om topsport te bedrijven. En uh, ja, wat anderen ervan vinden, daar kan, ja, kan ik helaas niet altijd mee zitten. Nee. Je, je zei net van, uh, hallo, ik ben Ermen Wennemars niet. Is, is Erben een veel grotere showman dan jij, Sven? Nou ja, hij probeerde het. Ja, op een gegeven moment lukte het niet meer, hè? Ja, dan, dankjewel Sven. We gaan het weer, we gaan het weer, over, weer over jou hebben. Oké. Okay. <laughs> nee, maar, want nu heb je dat, uh, nu heb je wel geplaatst. Ik neem aan dat ze na, na die fantastische km kilometer jou gewoon gaan aanwijzen voor, voor, het, voor het NK... Wanneer, wanneer, wanneer ben je ben je tevreden over dit seizoen? Uh, ja, dus moet ik, zeggen, ik, denk, ik, ben heel, ik, ik moet ik zeggen. Ik ben nu al zeg maar, heel blij dat ik zonder een paar weer kan Dat had ik absoluut gewoon... Als je me uh, gewoon uh, een jaar geleden ja. had gevraagd hoe ik eens voor zou staan... Had, had ik meteen getekend zoals ik nu voor zou staan. En dan ja. betrap ik me toch zelf op dat ik meteen wel heel erg fanatiek en gretig word. Dus ik ben wel heel erg benieuwd gewoon hoe ik het, hoe het voor zou staan uh, bij de internationale concurrentie. Maar ik heb nog niet... Normaal gesproken zit ik in april en daar moet ik wereldkampioen worden en dat moet ik winnen en dat moet ik winnen. En dan uh, gaat er een dikke cirkel om, de, om, uh, om, uh, om het schema heen en daar moet ik goed zijn. En, ja. Ja, dat heb ik nu nog niet gedaan. Ik wil nu gewoon, ja, gewoon echt lekker mijn wedstrijden rijden en je... elke week een beter worden. En dan we ik het, het schipstand. Is het eigenlijk ook niet gewoon een hele leuke periode voor jou? Want je bent natuurlijk altijd jarenlang wist je precies waar je stond. Je wist precies ja. wat je eigenlijk wilde. En nu weet je eigenlijk niet waar je staat en je weet ook niet waar je heen wil en wat kan. Dus is, is voel je niet gewoon weer. Alsof je overnieuw gaat beginnen? Ja, wel. Het, het voelt ook wel een beetje als een, als een, als een, als een hele nieuwe weg. Weet je. Ik, uh, ik moet gewoon elke, dag gewoon elke dag een stapje beter worden. En uh, in dat proces zit ik nu. Ja, maar de stapjes maken. maken, dat is niet iets des Sven Kramer. Mm -hmm. Als je dan bijvoorbeeld uh, zo'n Bob de Jong... die zegt dan uh, dat hij niet onder de indruk was van, jou, van, van, van jouw eerste wedstrijd. En dat, dat is natuurlijk volledig uit zijn verband gehaald, die, die, die, die, die uitspraak. Maar moet hij zo meteen bang zijn voor jou of niet? Nou ja, weet je, hij kan er maar beter rekening mee houden. Maar Aha. ja, ik ben niet, weet je, ik ben helemaal niet zo van, weet je, om, om die om die concurrentie op te zoeken, weet je. Ik denk dat gewoon met alle gewoon uh, de schaatspoort enorm diezewijzer, gewoon mooie wedstrijden neerzetten. Ja. En uh, dat, uh, dat is daar dus iedereen bij gebaat en is uh, ook uh, daar, daar heeft niemand te doen. Maar maar de het aan. Maar heeft je nodig, spin. Het zegt al genoeg. Hij kan maar beter rekening met me houden. Volgens mij zegt ja, dat nou ja, zo weet je, ja. Gewoon, Ik ben natuurlijk geen slechte schaatser. Maar ja, <laughs> ik denk dat hij dat ook nee. wel doet. Nee. Nou, goed man. Met, ik ik ja. wil je in ieder geval heel veel, heel veel succes wensen bij, bij, bij het NK. En ik, ik, ga, ik ga kijken. Ik heb er... Uh... Ja, ik vind het leuk. Mis je Ermen wel eens als trainingsmaatjes fan? Ja, dan, ik mis hem zeker als trainingsmaatjes ja. Maar ja? Nou, dat weet ik ook wel. Ja. <laughs> was het gezellig met hem altijd? Nou ja, weet je ja, wel. Het was sowieso beerig gezellig. Maar... <laughs> Je, soms maken we elkaar ook wel een, nou, niet een beetje, een heleboel kapot. En, ja. Omdat we natuurlijk wel, we zijn, natuurlijk allebei wel haantjes. Elke training moest wel gewonnen worden. En of we daar nou altijd verstandig aan hebben gedaan, ja, weet ik niet. Jij hebt er wel verstandig aan gedaan. Ik heb de laatste paar jaar niet meer zo heel veel gewonnen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou goed. goed. Nou, ja, succes, Sven. Joh, dank je wel. Dank je wel, ja. Sven Kramer. Okay. Tot de volgende keer. Doei. Erben, nog even tot slot. Um, uh, de, je krijgt een mooie sportweek ook, hè, de rest van de week. Ja, ik krijg zeker een mooie sportweek. Want we, het is niet alleen maar schaatsen... maar ik kijk echt uit naar Londen 2012. Ik heb deze week helemaal in het teken van, van, van, van de Olympische Spelen. Ik mag medewerking verlenen aan een, aan een, aan een selectiedag... voor het Holland-Heinekenhuis. Iedereen wil in het Holland-Heinekenhuis werken. En daar hebben dus 3.500 mensen hebben daarvoor, gesolliciteerd. En dat was de eerste selectiedag voor wie, wie daar zo mee gaat werken. En een dag later mag ik met 200... Potentiële Olympiërs hebben een, hebben een mooie, mooie bijeenkomst. Die gaan we allemaal gewoon voorbereiden op, op, de, op de Olympische Spelen. Samen met Mark Huis. samen met Bas van der Goor en Johan Kenkhuis. En daar nou, kijken ook heel erg naar uit. Dus ik kom al een klein beetje in, in de Olympische sfeer. Ermee Mars, dank en tot volgende week. Tot volgende week. Exit Holland. Van Herben naar Exit Holland. Natuurlijk mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond gaan we naar Berlijn, waar studenten uh, op een hele bijzondere manier aan geld proberen te komen. En daar weet Edial Dekker meer van. Edial, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Ja, als jij uit eten gaat in Berlijn, dan ga je tegenwoordig niet meer naar een restaurant, maar naar een studentenhuis. Uh, ja, inderdaad, vaak. Wat gebeurt er? Uh, nou, iedereen gaat natuurlijk naar restaurants hier in Berlijn, omdat het vrij goedkoop is. Uh -huh. Dus niemand koopt meer. Ja. En uh, er zijn allerlei uh, studentenhuizen die allerlei dingen organiseren hier, wat eigenlijk veel leuker is om naartoe te gaan. En dat zijn pop-up restaurants. Pop-up restaurants. Oké. Okay. Ja. En dan, de, de, de, de, hoe werkt dat? Als studenten hebben geld nodig en denkt, ha, ik serveer wat voor een ander student. Ja, precies. Als je hier in Berlijn woont, dan heb je vaak een heel groot huis. Ja. En, en vaak een grote keuken. En dat is, wel, dat is wel luxe natuurlijk. En als je een beetje kan koken, dan uh, kun je daar gebruik van maken. Dus wat die mensen doen, is dat zij uh, ze maken een evenement op Facebook aan meestal. Ja. En dan zeggen ze, oké, okay, het kost 20 euro om bij te eten. En je tussen 20 en 40 euro meestal, je kunt vaak uh, drinken zelf meenemen. En dan word je uitgenodigd naar zo'n huis. En dan zit je daar met uh, 15 andere onbekende mensen. Uh, ja. Ja. het eten. Dat uh... is grappig. Ik, vind, de, de, de, ik, mo ik moet er niet aan denken om, om zelf dan te koken voor mensen. Maar om aan te schuiven lijkt me heel erg leuk. Maar hoe, hoe word je dan uitgenodigd? Want het zijn dus alleen maar vrienden of komen er ook al mensen die je dan niet kent. Nee, het zijn vaak alleen maar onbekende mensen die elkaar echt niet kennen. Okay. Dus vaak wordt er een uh, ja wordt gewoon een Facebook groep aangemaakt. En dan uh, zie je dat langskomen. Dan schrijf je je in. Okay, wat en dan een paar dagen van tevoren dan hoor je of je erbij bent of niet. Ja. En het zijn vaak ja, één of twee mensen die, uh, die daar komen en die kennen elkaar allemaal niet. Ja. Uh, wat, en wat kost het dan? Uh, het is vaak rond 20 of 40 euro, maar soms heb je ook wel meer exclusieve pop-up restaurants. Ja. Dus um, ja, dan kom je bijvoorbeeld op een selectielijst waar je wordt uh, uitgekozen. Uh, ja. En dan kan de prijs kan ook wel rond 80 euro zijn, bijvoorbeeld. Het is echt meer, echt, wat echt een restaurant. Maar ik mag leiden dat je dan wat meer krijgt dan een bordje macaroni met ham en kaas voor 80 euro. Ja, precies. Dan heb je ook topjes bijvoorbeeld. Uh, dat gebeurt ook heel vaak. Er zijn ook uh, plekken in Berlijn die vorig jaar bijvoorbeeld nog een restaurant waren. Ja. En dat zijn nu uh, omgetoofd in een echt restaurant. Zo gaat het ook. Dus er zit wel echt veel. Uh, verschil van, uh, ja. Ja, van kwaliteit ook in. En doe jij dit ook wel eens of, of ga je alleen maar om te eten? Of kook je zelf ook? Nee, ik ga vooral uh, eten. Ja. <lacht> ja. Want je bent ook niet zo'n enorme sterkop Net zoals ik. Jawel, uh, you know, ik hou heel erg van eten. Oh. Ja, alleen maar, van eten, ja, uh, maar niet van koken. voor 15 personen is natuurlijk <lacht> wel een ander verhaal. Ja. En hoe vaak doe je dat? Uh, ik doe het meteen keer in de, de drie weken ongeveer. Ja. Wat een goed idee. Ik ga binnenkort naar Berlijn, ik ga het ook doen. En, maar ja, ja cool. hoe, maar hoe kom ik aan zo'n want ja, hoe word ik hoe kom ik bij zo'n Facebook groep? Ja, dat ga ik qua via via. Ja. Ja, dus okay. het is wel lastig om binnen te komen, meestal. Dat moet je dan weer. En dat uh, zijn oh. natuurlijk de geheime poppen waar soms die het leukst zijn. Ja. Maar het is ook trouwens wel, uh, zit ik me net te bedenken, ideale manier. Uh, ik denk dat er wel veel relaties uit voorkomen. In ieder geval scharreltjes, lijkt me zo. Ja, ik denk het eigenlijk wel, ja. Want het is ook niet leuk om met, een, uh, met je partner daarheen te gaan, eigenlijk. Nee. Want er zijn natuurlijk allerlei onbekende momenten. En, en ja, je maakt heel snel een nieuwe gesprekken, omdat je met z'n allen aan één tafel zit in een woonkamer. En hoeveel schaddels dus heb jij er dan over gehouden? Uh, eentje geloof ik <laughs> geloof ik <laughs> ja ja, ja oké okay. <laughs> grappig idee pop-up restaurant dus in Berlijn dank je wel Oké, okay, dank je alsjeblieft nog bijna half tien hier is Jan van de Putten. Radio 1, het NOS journaal Koerden in Amsterdam hebben felle kritiek op de politie. Volgens hen is het de schuld van de politie dat een betoging van Turkse Nederlanders tegen de Koerdische PKK gisteren uitliep op rellen. Agenten gebruikten pepperspray volgens de politie omdat ze ingeklemd zaten tussen vechtende groepen. Egypte laat een Israëliër vrij die vier maanden geleden werd opgepakt. Ilan Grappel werd in Cairo gearresteerd op verdenking van spionage. In ruil voor zijn vrijlating laat Israël 25 Egyptenaren gaan. Vorige week kwam een andere Israëliër vrij, de militair Gilad Shalit. Hij werd geruild tegen meer dan 1.000 Palestijnen. De inspectie voor de gezondheidszorg eist dat er uiterlijk in 2013 een systeem is om patiëntengegevens uit te wisselen. Nu wordt er slecht gecommuniceerd en dat betekent risico's voor de patiënt, zegt de inspectie. Eerder dit jaar sneuvelde het veelbesproken elektronisch patiëntendossier in de Eerste Kamer. En Harley Davidson roept 300.000 motoren terug naar de garage, voornamelijk in de VS. Er is wat mis met een schakelaar en daardoor kunnen de remlichten het begeven en in het slechtste geval de remmen zelf. Harley Davidson zegt dat er door dat mankement zeker één ongeluk is gebeurd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 BNN Today. Willemijn Veenhoven. De officier van justitie die eist 14 jaar cel tegen Bob H. Die wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin, miljonairsdochter Sandra Hazeleger met een hondenriem heeft gewurgd. Telegraafverslaggeverster Saskia Belleman, die was vandaag bij de CIS zitting. Saskia, goedenavond. Goedenavond. Um, Bob H. had al bekend. Um, is er na vandaag wat meer duidelijkheid over zijn motief? Nou, eigenlijk niet. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen dat hij het zelf ook nog steeds niet weet. Dat uh, liet hij ook niet na te benadrukken, uh, afgezien van zijn spijt, want dat, uh, dat vertelde hij ook steeds. Ja. Uh, nee, zijn advocaat zegt dat uh, het is een vlaag van verstandsverbijstering geweest. En dat is ook waar de, des, de deskundigen een beetje op, uh, op hinten. Ja. Want, hoe, uh, want hoe, hoe, hoe gebeurde het? Kan je dat nog even beschrijven? Nou, ze zaten die avond samen op de bank, euh, zij met een iPad. Hij euh, zat tv te kijken en ze liet hem een mail zien van een vriendin waarin stond euh, dat ze op wintersportvakantie waren. Hun wintersportvakantie was iets eerder afgebroken omdat ze hun geld kwijt waren geraakt. Portemonnee was gestolen of verloren of wat dan ook. Mm -hmm. um, waarop zij een opmerking maakte van, goh, er zijn mensen die wel vaker op vakantie kunnen, wij niet. Nou ja, hij liep naar het toilet, beschreef hij. Zij is achter de computer gaan zitten. En toen hij uit het toilet kwam, uh, zag hij de hondriem hangen. Die heeft hij gepakt en uh, die heeft hij om haar hals gelegd. En vervolgens heeft hij haar gewurgd. En ja, dat, dat klonk als als zo'n out of the blue actie dat dat iedereen eigenlijk heel erg verbaasde. Ja, en dat houdt hij dus ook vol, dat hij zelf ook echt niet meer weet waarom op dat moment... Nee, nee, nee. de deskundigen maar... zeggen het is een opeenstapeling geweest van, uh, van frustraties. Uh, ja, want dat, dat bleek ook wel uit eerdere verhalen, dat hun relatie ja. liep niet al te best. Nee, dat klopt. En uh, ja, ze waren uit elkaar gegroeid, zou je kunnen zeggen, zoals meerstellen gebeurt natuurlijk. Uh, hij noemde dat zelf, uh, we hadden alles over voor de kinderen, maar we zijn onszelf en elkaar een beetje vergeten. Uh, en dat, dat heeft ertoe geleid dat uh, ja, de verwijdering steeds groter werd. Uh, het schijnt ook dat zij de diverse vrienden van, uh, van Sandra... dat uh, uh, zij zich nogal denigrerend over hem konden uitlaten. Tegenover hen, maar ook waar de kinderen bij waren. Ze noemden hem tegenover iemand ook Bob de loser. Uh, en ja, hij zei tijdens de zitting, dat vond ik niet fijn. En dat was volgens de deskundige tekenend voor de manier waarop hij omgaat... met dat soort frustraties en spanningen. Hij daar niet mee omgaan. Dat is waarschijnlijk een opeenstapeling geweest van jaren en dat heeft ertoe geleid dat opeens uh, ja, die knop omwikker werd. Ja, want, waarom, want zij was de miljonairsdochter, zij had het geld en waarom was hij de loser? Hij had ook geen werk, hè, geloof ik. Nee, hij had geen baan. Uh, hij handelde in dure wijnen, maar het is niet helemaal duidelijk of dat nou heel veel opleverde. Uh, ja. Kennelijk was hij uh, al een tijdje zonder werk wel op zoek, maar kon niks vinden. Ja, en er wordt voortdurend gesproken over miljonairsdochter Sandra Hazeleger. zij had het geld, maar om je de waarheid te zeggen, kwam tijdens de zitting niet echt een beeld naar voren als een, een gezin dat uh, dat het uh, heel breed uh, liet hangen, of eigenlijk ze lieten het wel breed hangen, maar ze hadden het eigenlijk niet. Het uitgavenpatroon was totaal niet in uh, in overeenstemming met wat er in kwam. Nee. Er kwam een inkomen in van ongeveer 3000 euro aan het dividend. uit het vermogen dat uh, van de familie Hazenleger kwam. En daar leefden ze van. Ja, een nou, dat beetje is met vier kinderen, niet echt heel royaal. Nee, nee wat je net al zei: hè, van dat ze die opmerking over die vakantie maakten. bleek ook al dat ze niet uh, heel breed hadden, misschien. Um, even over die zitting: hè. er was familie van Sandra bij, uh, uh, veel familie. Dat lijkt ja. me een beladen sfeer daar. Ja, dat was ook zo. Het was heel emotioneel. En uh, er wordt natuurlijk tijdens zo'n zitting tot in detail besproken wat er allemaal gebeurd is en hoe het gebeurd is. Ja, ja dat was voor de familie overduidelijk heel emotioneel, heel zwaar. Um, een deel van de familie heeft ook het woord nog gevoerd. De rechter heeft verklaringen voorgelezen van de broers van Sandra en zijn moeder. Ja. En zus Claudia, die ook twee van de kinderen opvangt bij haar thuis, die heeft, uh, die heeft zelf haar verhaal gedaan. Ja, en dat, ze heeft helemaal verteld vanuit de kinderen uh, wat dat met hen heeft gedaan. Ja, en dat, en dat is... konden echt merken dat het grootste deel van de zaal het niet droog hield, hoor. Ja. Dat verhaal, dat was heel erg. Ja. Want hoe is het met die kinderen gegaan? Nou ja, niet goed natuurlijk. Ze zijn in één klap hun gezin, hun basis kwijt, ze zijn hun ouders kwijt. Ze wonen niet meer thuis, ze wonen niet meer bij elkaar. De Twee jongens wonen op een ander adres dan de twee meisjes. Uh, ze zijn hun huisdier kwijt, ze moesten van hun vertrouwde school, ze zitten nu op andere scholen... ...moesten nieuwe vriendjes en, en vriendinnetjes maken, uh, ja, moesten accepteren dat hun moeder nooit meer terugkomt... ...en hun vader in de gevangenis zit. Ja. Dat is natuurlijk dramatisch als je daar even ja. over nadenkt, wat dat, met kind, wat dat met kinderen doet. En die kinderen zijn nog heel jong, ze zijn ja. tussen de zes en de tien jaar oud. Ja, dat ja. hakt er enorm in. Het en... is een dramatisch verhaal, alles bij elkaar. Ja, ja. ja. ja. En, en maar Bob H. zegt ook, uh, want hij heeft het laatste woord gevoerd hè, in de rechtbank, hij ja. heeft wel spijt betuigd. Ja, dat heeft hij. Uh, was zelf ook in tranen, was zelf ook heel emotioneel en heeft meerdere keren gezegd dat uh, ja, als hij het terug had kunnen draaien, dan had hij het gedaan. Maar dat kan nou helemaal niet. Uh, en dat hij er alles aan wil doen om het leed van de familie te verzachten. Hij heeft ook gezegd dat hij Sandra zelf heel erg mist. Uh, en dat het een fantastische vrouw was, een fantastische moeder... die hem vier fantastische kinderen heeft geschonken. En ja, weer benadrukte hij dat hij eigenlijk niet weet waarom hij het heeft gedaan. Nee. 7 november, dan doet de rechter uitspraak. En dan horen ja. we dus uh, of hij uh, is 14 jaar geëist, heeft Of dat doorgaat. Precies. Ja, Saskia ja. Belleman, dankjewel. Oké, okay. graag ja, dan moet ik even natuurlijk het goede papiertje erbij eh, pakken. 21 december 1970. Uh, volstrekt anders. Elvis Presley, daar hebben we het over. 21 december 1970 stond Elvis Presley voor de deur van het Witte Huis... met een handgeschreven brief voor de Amerikaanse president Nixon. Over deze hele geheime en bijzondere ontmoeting komt nu een film uit. Acteur Erik Bana die gaat de rol van Elvis op zich nemen. En onze amerika correspondent Michiel Vos die weet alles over deze ontmoeting... Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, daar stond hij dan voor de deur van het Witte Huis, Elvis. Even een fragmentje uit een van die brieven. I would like to introduce myself. I'm Elvis Presley and admire you and have great respect for your office. The drug culture, the hippie elements, the SDS, Black Panthers, etc. Do not consider me as their enemy. I call it America and I love it, sir. I can and will be of any service that I can to help the country out. Ja, Elvis Presley dus, dat is uiteraard uit een film dit, maar een eer, eerdere film. Uh, die stond dus met die handgeschreven brief voor de deur van de Amerikaanse president Nixon. Um, en er wordt dus nu een tweede film over gemaakt. Wat was dat voor een ontmoeting? Ja, het was een bijzondere ontmoeting, omdat die ontmoeting in het geheim plaatsvond en pas een jaar, ruim een jaar later, um, naar buiten werd gebracht door een journalist van de Washington Post die daarover schreef. Mm -hmm. Maar die ontmoeting eind december 1970, ja, was zeg maar in Amerika, zoals we dat noemen, de most famous man meets the, mo the world's most um, powerful man. De meest, ja, goed, ja. Elvis die niks ontmoet. Toen nog beide populair en Nixon later, toen het naar buiten kwam, was hij al niet meer zo populair. En ook Elvis, zijn comeback was toen zo'n beetje voorbij. En hij werd toen zo'n beetje hè, in het traject naar beneden al, werd hij getrokken. Ja. Inderdaad, hij bood zichzelf aan, zonder andere motieven dan het land te helpen, aan Nixon aan om zeg maar een federal agent at large te worden. Een soort federale agent die zich zou bezighouden met de bestrijding van drugs en drugscriminaliteit. Omdat hij, zoals, hij, zoals uh, Elvis zelf aangaf, uh, hij zou niet verdwijnen zijn bij de hippies en bij de linkse elementen... ...bij de drugscultuur in Amerika, want hij was immers is. Ja. Dus hij zou goed, zeg maar, min of meer undercover... Uh, die, die, ...die subcultuur kunnen, kunnen in de gaten kunnen houden maar waarom? Op ik, ik kende dit verhaal dus niet. Schijnt, uh, er zijn genoeg mensen die het wel kennen, ik kende hem niet. Hoezo, ik bedoel, hij is later zelf gestorven aan pillen. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Uh, tegen Hoezo had hij in ja. één keer dit van... ...ik wil de wereld ontdoen van drugs? Een beetje, je bent voorzichtig en beleefd. Ik bedoel, het is inderdaad een, een, een ontzettende... De, de, uh, ja, het is bizar dat deze man zich zo aanbood. Al zijn er verhalen dat hij in 1970 nog erg, in ieder geval tegenover andere mensen, anti-drugs was. In zijn, hij, hij probeerde toen een carrière weer te starten in Las Vegas, dit en dat. Nou goed, hij had allemaal grote problemen, maar... Ja. Hij zou aan die comeback werken. Um, hij wilde. Uh, er zijn twee versies, zeg maar. Eén, hij wilde inderdaad drugs bestrijden. Twee, hij wilde graag. Hij was immers een buttoncollectioneur. Uh, hij verzamelde buttons, badges. En hij had nog nooit een, een badge gekregen van de FBI, de federale politie in Amerika. die wilde hij graag. Nee, <lacht> dat is dus keer... serieus? Dit? Dat is een tweede. Nee, nee, nee, ja, ja, goed, er, is dus, er is dus zogenaamd veel tussen aanhalingstekens onderzoek geweest over, dit, over deze ontmoeting in 1970. Ja. En één. En meerdere mensen hebben geschreven over het feit dat hij dus een badge. Uh, ontbeerde in zijn enorme verzameling en hem al eerder had gevraagd aan het hoofd van de FBI. Die had hem geweigerd aan Elvis. En toen dacht Elvis na een ruzie met zijn vrouw vertrok hij boos uit Memphis ja. uh, in een vliegtuig naar Washington via een omweg naar L.A. Nou goed, uh, eerst werd hij teruggeroepen door een piloot die zei je mag niet met een uh, uh, doorgeladen pistool aan boord. En toen zagen ze dat het Elvis was. Toen mocht het toch wel. Toen mocht hij naar het Witte Huis brief afleveren. En daarin vroeg hij inderdaad aan de baas zelf, Nixon dus... de president van de Verenigde Staten, leader of the free world... om die badge. En die heeft hij later ook gekregen. Ja. Oh, slachtige, ma in... slachtige manier om aan een button te komen, lijkt mij. Een eh, maar... slachtige manier om aan ja. een button te komen. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel een goede manier... om een keer uh, belet te krijgen bij de president in ja. de Office. En wellicht... Had je nog nooit gehoord van die ontmoeting, maar je hebt misschien wel eens een keer gezien die foto. Dat is die beroemde ja, foto van ja, Nixon. die heb ik wel die gezien. Die die handenschut ja. met een wild uitgedoste, het is immers 1970 en het is immers Elvis, uitgedoste Elvis. En er zijn meerdere memo's uh, de, de avond tevoren, die tot heel laat werden geschreven door meerdere adviseurs van de president... of dit nou wel of niet kon. Elvis in het overoffice. En hij werd zelfs toegelaten door het overoffice met dat cadeau... Een, pistool. En daar was de Secret Service niet blij mee, maar dat komt toch. Want Elvis vond het allemaal prachtig dat, uh, dat hij bij Nixon mocht komen. En Nixon vond het prachtig dat Elvis bij hem langskwam. Ja. Ze kwamen immers sa samen van eens een simpele kom-af. En daar ontstond een soort vriendschap in het over office tussen deze twee heren. Wij gaan hem even twitteren. Zowel de brief als, uh, als de foto van Elvis en Nixon. Zet hem zo even op onze uh, twitter.com slash today. Het is een goed verhaal. Er, komt er, nu, er is al een keer een film van gekomen. Er komt dus nu een nieuwe film vonden, nou ja, dat lijkt me, dat wordt een succes. Hè? Nixon en Elvis, lijkt me wel. Uh, ja, Nixon, Nixon uh, is dan weliswaar niet een populaire president politiek gezien. Nee, maar nee. hij is nog wel steeds iemand die het erg goed doet in de popular culture. Weet je wel, in de ja. popculture. Zeg maar, alles wat met, waar een vleugje Hollywood aan zit. Hij is natuurlijk al eerder in Frost Nixon neergezet. En natuurlijk oh. al door uh, he, in, uh, Nixon zelf, door Anthony Hopkins, de film Nixon. En uh, alles ja, Elvis is natuurlijk in Amerika altijd goud waard. Uh, zeker in de jaren zeventig en Las Vegas jaren. Dat doet het altijd goed bij het Amerikaanse politiek. Ja. Wanneer dus komt hij door de, de op... film? Ja, men is nog niet begonnen met film. Oh ja, ja, nog de even de Goed, Michiel Vos, dankjewel. Geen dank. En uh, twitter.com/slash Today voor de foto in de brief. de Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. On. Get Spanish. On. Get Spanish on. La supermercado de la Bancos por aquí. Let's get, get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Pren, pren, el o no. la sí. O het is pang, ja, wij. Hey. Ik ben stang, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg, je no tengo. Bitch, niks, je no quiero. Hangen met mensen ik Hier, Hier, ga met Spaanse, trok met nee, Spaanse. Don't dinero. Weel als notjes en tot ziens. Vet, nunca nooit, vriends. Los gestaagditos, don't miss Oh, costa, deels. Los gestaagditos, don't miss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 For the house, Choritza, dije con Manchejo, that is Fabajejo. El Anos del Diablo, that is the costa de, años de eso. El Anos del Diablo, that is the costa de eso. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer. Desveni coño, veni coño. Los gestelejitos, donde está gemitos? Oh. Costa del Sos Los donde está Estajanitos oh. Costa del Sos Hola Supermercado de la Bancos por aquí Let's get Spain Get Spanish It's Spanish, on. Get Spanish on. Hola Supermercado de la Bancos por aquí Let's get Spain Spanish, get Spanish.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 Get Spanish BNN Today. Willemijn Veenhoven. Na de dood van Gaddafi en de bevrijding van Libië is de grote vraag: welk Arabisch land is de volgende in het rijtje Tunesië, Egypte, Libië? Als het aan de Syriërs ligt, dan is nu echt hun land aan de beurt. What well, Syrians cheered the capture of Gaddafi, realizing that Assad uh, most probably will be next, given the similarities between these two dictators. Het regime is zeker, zeker frightened now. Ja, de journaliste Irene de Zwaan, die is net tien dagen in Syrië geweest. Irene, goedenavond. Goedenavond. Um, nou heb je de, de vrienden en kennissen daar, want je bent er al eerder geweest. Ja. En daar heb je contact mee gezocht voordat je ging. Wat zeiden die tegen je? Nou, het was voornamelijk van kom niet. Het is op dit moment heel gevaarlijk. En uh, je weet niet uh, ja, wat, wat de komende dagen in petto hebben. Een, een kat in nou naam maakt rare sprongen. Ja. Um, en toen dacht jij, ach wat, ik heb zin in een avontuur. Nou ik ja, ik heb heel op. erg getwijfeld wel hoor. Ik heb echt een paar slapeloze nachten gehad voordat ik ging. Uh, maar ik had zoiets van, ja, weet je, ik, ik kan wel blijven twijfelen... maar ik wilde toch heel, heel graag heen. Ik vind het belangrijk dat er gewoon journalisten zijn... En, en dat iemand het verhaal optekent... en niet alleen maar aan de hand van mensen die je eigenlijk niet kunt vertrouwen... en, en gewoon weer zo'n klein ANP-berichtje in de krant... wat, wat gewoon niet in, ja, de interesse wekt van, van de lezer. Ja, maar ja, jij bent een, een, een, een blond poppetje, als ik het zo mag zeggen. Ik bedoel, even vergelijken met Arnold Karskons ja, ja, ja. bijvoorbeeld... <laughs> dat is een die, groot die, verschil. Die daar heel stoer bij Paul van zit te vertellen dat hij daar naartoe gaat. Dan kan ik me iets meer voorstellen... Uh, Um, um, maar je besloot toch te gaan, moeilijk ja. dat je was. En toen bleek dus uh, dat je er eigenlijk heel makkelijk in kwam. Ja, ja dat, daar was ik eigenlijk ook wel verbaasd over. Want ik, ik uh, heb natuurlijk een beetje geïnformeerd bij vrienden... ook uh, hoe makkelijk het zou zijn om aan een uh, visum te komen. En Zij waren vrij sceptisch. Ze zeiden van op dit moment is het gewoon niet logisch... dat je daar als toerist heen gaat. Dus ik ben benieuwd of je een, een visum krijgt. Toen heb ik nog een, uh, een plan uitgedacht met een vriend van mij... die mij zou komen ophalen als mijn uh, geliefde. En hij zei, dat is de enige reden dat jij wel een visum kan krijgen. En uiteindelijk haakte hij af... omdat hij hetzelfde gevaarlijk vond om naar het vliegveld te komen. Ja. Dus ik uh, ben op de Bonnefoy gegaan... Uh, en en toen bleek uh, dat ik echt heel makkelijk een visum kreeg. Dus ik, Als toerist dan? Hè? Als toerist, ja, gaat, ja. Hij vroeg gewoon, uh, ben je toerist? Ik zeg ja. En, uh, nou, want, ik er, want er komen kennelijk gewoon nog toeristen daar. Dat kan. Nauwelijks hoor, ik, uh, ik ben één buitenlander tegengekomen tijdens mijn uh, tien dagen daar. Um, dus nee, wel heel veel sh uh, Shiïtische pelgrims uit Iran. Maar goed, dat is toch net iets anders <laughs> dan, een, uh, helemaal... dan een blonde wesseling. Ja. Dus ja, je ziet daar heel weinig toeristen. Uh, maar in het centrum van, van is kun je prima komen op dit moment. Er is, is niet zo heel veel aan de hand. Nee, ja, want jij bent er geweest. Je hebt daar met veel mensen gesproken, veel mensen die je al kende. Maar kan jij je daar gewoon bewegen door Damaskus, ja. ongestoord? Ja. Ja, het is het, het, ja, het, op het eerste gezicht heel weinig aan de hand. Je ziet wel dat er meer ag agenten uh, rondlopen, dat er ook wel soldaten zijn die uh, toezicht houden. De, de geheime dienst is, is, is nog uh, duidelijker aanwezig dan, dan die al was. Uh, Hoe zie je bepaalde, dat? Dan? Ja, dat, dat, dat zie je niet echt. Maar je merkt toch dat er een soort gespannen sfeer is. En, en je, weet, je, je zoekt overal iets achter. Wat dat betreft word je ook paranoïde als je, als je daar bent. Uh, bepaalde buitenwijken zijn afgesloten, daar kom je gewoon niet in. Dus uh, dat. Ja, door, door militair gezag. Zeg maar, maar loop je afgezoten. daar gewoon in je eentje, loop je met je opvraag... Ja, door de straten dat, van Damaskus? Dat kan dus prima. Het, het is niet zo dat je... Dat, dat er op elke hoek gevaar loert of zo. Je kunt daar echt door het centrum... kun je, kun je prima bewegen. En, uh, Syrië staat uh, bekend als een heel veilig land. Dat is natuurlijk in een aantal maanden wel veranderd. Maar op bepaalde plekken kun je gewoon, uh, kun je gewoon goed komen. En vooral in het centrum, want daar zetelt de macht. En uh, ze hebben toch voor elkaar gekregen... om daar uh, ja, nog stevig... Uh, de, de vinger in het pad te ah, hebben. Maar word je in de gaten gehouden, bijvoorbeeld? Weet je dat? Waarschijnlijk wel. Uh, ja, Syrië staat bekend om zijn uh, beruchte veiligheidsdienst. Dus uh, als buitenlander word je, word je bijna zeker wel aan de gaten gehouden. Vooral als je een van de enige buitenlanders op dat moment bent. Merk je, ik heb het niet maar gemerkt. Maar niet je? Oh. Nee, niet, niet zozeer. Wel, wel eens dat ik dacht... wat loopt dat mannetje lang achter me? En dat ik dan een fles water ging kopen. En toen ik buiten was, dat hij er dan nog stond... en weer achter me aan ging lopen. Dus dat, dat is dan wel verdacht. Ja. En uh, taxichauffeurs die, uh, uh, ja, die, die gaan vragen... Goh, wat, wat doe je hier... Uh, wie zijn je vrienden? En veel taxifeurs staan erom bekend om ook bij te verdienen... als geheim agent. Dus de, nou goed, dan speel je er een even toerist. Maar bestaat er nog... Want jij zegt, ik kan daar gewoon rondlopen. Je, kan daar, je spreekt daar met je vrienden. Ja. Je schrijft verhaal bij de tijd. komt binnenkort een groot verhaal uit. Um, is het leven daar gewoon helemaal normaal dan? Nee hoor, er, is, er gebeurt achter de schermen heel erg veel. Dus wat dat betreft is het een beetje schone schijn... wat je in eerste instantie ziet in, de, in het centrum. Uh, als ik mijn vrienden spreek... dan merk je wel dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Bijvoorbeeld, uh, veel vrienden van mij zitten nu zonder werk. Uh, de economie is heel erg ingestort uh, sinds een paar maanden. Omdat, dus, uh, door de sancties... Ja, onder andere door de sancties... maar ook omdat uh, ja, er is gewoon geen, geen toerisme meer. Uh, bepaalde producten komen het land niet meer binnen. Uh, er is, is gewoon minder geld in. Omloop. Dus uh, veel, uh, veel mensen krijgen ook gewoon niet uitbetaald. Dus wat er gebeurt is dat uh, mensen bij elkaar intrekken. Uh, je hebt daar geen sociaal vangnet, je hebt daar geen uitkeringen. Dus ze gaan bij elkaar wonen in, in kleine huizen en uh, zijn op elkaar aangewezen, als het ware. En uh, ja, het is letterlijk afwachten tot de betere tijden aanbreken. Ja. En je ziet dan dat, dat, dat ja, ze gewoon niet zeker zijn wat er de komende maanden gaat gebeuren. Bijvoorbeeld een vriendin van mij die zei van het, het zou zomaar kunnen dat wij over een paar weken geen gas en elektriciteit meer hebben of bijna geen eten meer. En dan heb je aan de andere kant weer een hele grote groep die het wel goed voor elkaar heeft, die gewoon behoorlijk wat spaargeld heeft. En um, ja, die eigenlijk doet alsof er helemaal niks aan de hand is en gewoon voortleeft, ja. zoals altijd. Dat is de, de, de, de Syrische elite. En, ja. daar, en daar heb jij ook gezellig mee lopen feesten gewoon. Ja, ja, ik uh, kwam toevallig in contact met een, uh, een Syrische zakenvrouw die wel weer een zoon had en die ook weer heel wat vrienden had. En dat waren de upperklasse. Ja, de jongeren van, van Damascus. Ik vond dat ook wel interessant om daar een tijdje ja, mee rond te trekken. Maar dat en vond maar ik wel vrij bizar. Wat ja. is leven is wat hebben die? Nou, het echt, alsof, alsof ze in Parijs wonen. Echt uh, nou ja, met bij elkaar hangen, smiddags, waterpijp roken, uh, drankjes doen. S'avonds lekker uitgaan. Bijna elke avond. Ja. Uh, voor een cocktail betalen ze rustige uh, 7 euro of 10 euro. Wat daar ontzettend veel is. Daar kun je een, een week uh, van rondkomen. En uh, ja, ze zeiden ook constant tegen mij... zie je nou, er is helemaal niks aan de hand. Er niet maar dus je hebt daar dat... gewoon in Damascus allemaal hippe clubs? Die, die ja, zijn zeker. Nog ja, het, het, is, ja. het is vrij westers. En ja. in Damascus leven christenen en, en moslims. en, en nou ja, de, Allemaal groepen leven naast elkaar. En, en de ene groep is wat vrijer dan de ander. Maar je hebt voor ieder wat wils. Dat, is, dat lijkt me een raar gevoel. Ik bedoel dat aan de ene kant heb je dus dat en aan de andere kant die demonstraties. Maar heb jij iets van die... wij krijgen hier natuurlijk af en toe beelden binnen. Soms mm heel -hmm. heftige. Ik bedoel, Er vallen veel doden ook. Ja. Heb je daar iets van gezien? Nou, niet gezien. Wel eerder. Ik ben in, uh, in uh, april ook geweest. En toen ben ik uh, wel in de buitenwijken geweest. En toen kwam je nog vrij makkelijk in. Dat is nu niet meer het geval. Ik heb het wel geprobeerd. Maar dus daar is... waar gedemonstreerd ja, waar wordt... Daar, gedemonstreerd kom je, daar kom je, eigenlijk kom je nu eigenlijk, niet, eigenlijk niet, meer bij. Bij, niet, meer, uh, niet meer bij. Maar toen uh, ben ik wel uh, binnengekomen. En toen uh, op een vrijdag... Uh, de dag dat er het meest geprotesteerd wordt. En toen heb ik ook uh, vanuit een huis meegekregen uh, ja, wat er gebeurt. Dus mensen gaan de straat op en er wordt inderdaad geschoten. En uh, paniek. En uh, vervolgens uh, komen er wat motoren die de lijken oppikken en die wegrijden. En dat dat zag de... je of dat hoorde je? Ja, dat heb ik zeker heb ik gezien. Gezien? Ja. En uh, dus, dus dat, is, dat is vrij bizar. Maar ik heb dat deze keer dus niet zo, uh, zo meegemaakt. Ik heb wel een uitstapje gemaakt van Damascus uh, naar een berg in het dorp op 50 kilometer afstand van Homs. En Homs is op dit moment de grootste brandhaard in Syrië. En dat is een dorp waar alleen maar christenen wonen. En de christenen die zijn heel erg bang dat Assad uh, zo meteen een stap opzij moet uh, doen. En dat er islamisten ja, komen. Ja, dat er islamisten komen. Ja. Dus die christenen die zijn gevlucht, veel christenen zijn gevlucht uit Homs en wonen nu in dat dorp... Uh, ja, en daar is het support nog heel erg sterk en steunen zij die demonstraties absoluut niet omdat ze gewoon bang zijn voor nee, het alternatief. Nee, want de christenen staan over het algemeen achter Assad. Ja, die, die Ja, die zijn inderdaad ja bang op de, voor de terugweg die... heb ik wel gezien trouwens. Toen kwam ik langs Homs. Ik kwam Homs ook niet in. Um, nou ja, rijen, uh, tanks, uh, toch wel laadbakken vol gewapende militairen. Dus er gebeurt wel degelijk iets. Die stad is toen uh, belegerd ook die dagen dat ik er was. En daar vielen elke nacht 20, 29 doden. En het liep steeds verder op. Nou, nou zijn er af en toe ook um, demonstraties pro-Assad. Helemaal georganiseerd. Misschien niet helemaal. Een paar mensen vrijwillig... maar voor een groot gedeelte georganiseerd, mm -hmm. daar heb jij tussen gezeten. Ja, ja dat, dat? Dat, dat wordt dan een dag van tevoren aangekondigd op de staatstelevisie, dat er een, een groot uh, manifest plaatsvindt en uh, daar moet je dan bij zijn en dat is altijd op een doordeweekse dag, want in het weekend nou, dan komen er beduidend minder mensen natuurlijk. Oh, dus, je krijgt uh, je vrij voor? Ja, daar ja, ja. gaat je vrijdag niet voor inleveren. Uh, dus dat is één uh, grote happening. Je wordt ochtends wakker door getoeter en uh, mensen die met vlaggen uit de ramen op weg gaan naar die manifestatie. Zoals kan je in de dag? Ja, het is het echt dan... alsof daar een soort Champions League uh, finale wordt gevierd en uh, dan, dan dan ben je daar aanwezig op het plein. En dat is echt hutje, mutje. Dat je denkt, nou als één iemand hier in paniek raakt... dan, uh, dan heb, je, heb je garandeerd ook doden. Maar uh, nou ja, dan worden er worden leuzen geroepen. Uh, nou, vooral tegen Amerika en Frankrijk en uh, China en uh, Rusland. Dat waren de grote helden. Omdat zij uh, tegen de veto, of een veto hebben ingesteld uh, tegen de VN-resolutie. Ze zijn allemaal heel erg bang voor militair ingrijpen. Dus uh, die werden op handen en voeten gedragen. Maar dat zijn wel echt allemaal mensen die zijn ingehuurd? Nee hoor, nee, nee. nee. Mensen komen daar Die mensen die daar staan zijn uh, absoluut overtuigd van dat Assad de beste optie is voor Syrië. Maar uh, het is wel zo dat de bedrijven uh, bewust hun deuren sluiten... zodat hun werknemers daarheen kunnen. Je ziet ook veel schoolklassen. En ik denk dat een kind niet kan beslissen om daar uh, zelf heen te gaan. Dus. En toen ben jij nog bijna voor de, Rus voor, voor de, voor de staatstelevisie daar gekomen. Ja, ik uh, deed mij voor als een Russische. Want ze vroegen allemaal, waar kom je vandaan? En ik ben toch wel in deze situatie bang om als Amerikaanse aangezien te worden. Ja, dus, dus, moet ja. de, natuurlijk net het hele verhaal met de ambassadeur is, is weggevlucht... omdat ja. hij bedreigd werd. Ja, door, uh, ja, precies. -aanhangers. Amerika staat daar sowieso niet uh, nee, natuurlijk niet erg goed bekend. Nee. Um, Syrië heeft nu net ook zijn ambassadeur uit Washington ja. gehaald. Dus die zijn daar ja. bezig. Um, ook de, de naam van Syrische ambassadeur werd daar overal op de vuilnisbakken geschreven. Dus je kunt wel zien uh, ja, hoe hij daar ligt uh, bij die uh, pro assad aanhangers. Um, maar goed, jij zei ik ben geen Amerikaan. Ik ben, ik ben geen aan, allemaal, ik ben, ben je Russisch? Ik denk, nou ik zeg maar ja. Want uh, nou ja, dan ben ik in ieder geval veilig. <laughs> uh, je hebt ook het... wel wat Russisch. Yeah. Daarom, dat ze vraag een het ook altijd. Uh, ja, ja dus, dus ik kom er goed mee weg. En uh, voordat ik het wist, stond er een uh, journalist van de staatstelevisie voor mijn neus. Of ik even aan de hele wereld wilde vertellen hoe geliefd Assad nog wel, uh, wel niet is uh, bij zijn volk. Dus, dus jij ja, in je uh, beste Russisch? Uh, nee, ja, ik, ik uh, had opeens een andere afspraak. <lacht> um, de, de, ik vond het leuk om even van je te horen hoe daar dus het gewone leven is. Maar even tot slot, toch nog kort. Um, ook al is het lastig... Gaat dat regime weg? Is Assad aan het vallen of kan dat echt nog wel heel lang duren? Ik denk dat het heel lang duurt, maar dat het uiteindelijk uh, wel de enige optie is. Omdat, uh, Want dit, die protesten gaan echt wel door. Ja, die protesten gaan door en mensen voelen het allemaal uh, voor en tegenstanders. Mensen worden steeds ontevredener en ik denk als het uiteindelijk hun eigen gezin raakt... dat mensen ook daadwerkelijk de straat op gaan, dus dat de woede steeds groter wordt. Frustratie is heel erg groot op dit moment en dat, uh, dat, dat neemt alleen maar grotere vormen aan. Dus ik denk dat uh, uiteindelijk, ja, misschien duurt het nog een jaar... maar ik, ik denk dat het uh, onontkeerbaar is. Goed, wanneer is het komende woensdag? Een komende woensdag uitgebreid? staat in HP uh, ja, Tijd. verslag dus van waarom. jou, uh, je hele reis in HP De Tijd. Irene de Zwaan, dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het laatste woord van deze uitzending van BNN Today... is voor onze vrienden van de show. Te beginnen met kledingontwerper Hans Ubik. Na een weekend doorwerken heb ik soms moeite mezelf te motiveren. Zo ook vanochtend vroeg in de sportschool. Totdat ik een jonge vrouw zag aanlopen. Ze nam stap voor stap... Het rolstoelschansen in plaats van de trap. dat kon ze namelijk niet. Bij de laatste stap ging het mis. Ze struikelde over haar eigen voeten, viel op haar knieën, haar handen en haar gezicht. Stond weer op, klopte haar rok af en ging door. Mij hoor je de komende tijd niet meer klagen. En dan cabaretje Jandino Aspraat. Oké, okay, maar als al deze dictators echt boeven zijn, hè, wat zijn wij dan? Broer Gaddafi was nog onze beste vriend. Mubarak was ook nog onze beste vriend. We hebben zelfs dan moet zijn aan de macht geholpen. In Syrië, daar hebben we nog steeds banden mee. En niet te spreken over Israël. Ik bedoel, als wij niet gaan beseffen dat wij ook een onderdeel zijn van het probleem, gaat er helemaal niks gebeuren. Lekker hè. En tot slot de burgemeester van Groningen, Peter Ewinkel. Gisteren heb ik een stukje uit de Bijbel gelezen bij een Groningse kerkdienst in Amsterdam. In het Gronings dan natuurlijk. Mijn ouders spreken Gronings met elkaar, maar hebben dat nooit met ons gedaan. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik ons dialect hier wel versta, maar toch boeizamer spreek. Laat de spreektalen niet verloren gaan. En gebruik ze, ook met je kinderen. Dat hoeft volgens mij echt niet ten koste van hun Nederlands te gaan. Dan was er meer BNN Today voor vandaag. Uh, een hele mooie avond. Wij zijn er morgen weer. En uh, zometeen veel plezier met Langste Lijn met Dio en de Graaf.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 Wilde Gansen helpt Keniaanse gezinnen de droogte te overwinnen. Doet u mee? WildeGansen.nl Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck te waarde van 1000 euro. Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen. WildeGansen.nl Dit is Radio 1.